7 uur. De Radio 1 sportshow. Luciana Carrasso en Tom van Heck. Het is rust, maar de Azzurri lekker woord ze dat uit te spreken, doen het goed in de eerste helft. Italië-Kroatië Rusland, 1-0. We hebben ook ander nieuws komend uur. De ANWB heeft onderzocht hoe onveilig de provinciale wegen zijn in Overijssel en Gelderland. Maar het nieuws nu met Ewout de Jong.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 Ja, ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A10, de Ring Amsterdam-West richting Zaanstad... voor de Koentenol 5 kilometer. Op de Ring Zuid richting Amersfoort bij knooppunt Amstel 2. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam ook 2 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Valburg ook 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 bank met ideeën. De beste e-reader volgens de Consumentenbond, nu maar 99 euro bij Libris. Activeer nu saldo sparen en maak kans op 500 euro spaargeld. Kijk op rabobank.nl/saldo sparen. De Nederlandse Opera presenteert het hoogtepunt van het seizoen. Wagner's Parsifal in een nieuwe regie van Pierre Audi.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 De Tweede Kamer wil af van de verplichte aanbesteding van het openbaar vervoer in Amsterdam. En hoe gaat het de tweede helft in Potsdam? Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van het Hek. En Annie Houtkamp. En terecht, want het is 1-0 nog altijd voor Italië na vier minuten spelen in de tweede helft. Maar ik denk dat we een hele leuke tweede helft gaan krijgen. Of Italië moet heel snel 2-0 maken. Want Kroatië is met duidelijke bedoelingen uit de kleedkamer gekomen. Namelijk aanvallen en proberen de gelijkmaker zo snel mogelijk te scoren. Is nog niet gelukt. Wel twee aardige schoten gezien van Luka Modric. Prachtige voetballer, maar de man van de wedstrijd tot nu toe heeft nu balbezit voor Italië. En dat is Andrea Pirlo. Hij maakt een prachtig doelpunt in de eerste helft. Na 39 minuten uit een vrije trap. Eh, waardoor Italië meteen 0 voor staat. Nu een overtreding gemaakt op eh, Balotelli. Overtreding door Vukojevic. Speler van Dynamo Kiev. Speler dus in Oekraïne. Deze wedstrijd wordt in Poznan gespeeld in eh, Polen. En die vrije trap is genomen. Komt bij Pirlo terecht. Jongen, jongen, wat een voetballer. Geweldig genieten. En wat hebben ze bij AC Milan verkeerd gezien. Door hem eh, eigenlijk eh, weg te sturen. En hem eh, naar Juventus te laten gaan. Een schot van Ver. Van Giacardini gaat via tegenstander over de achterlijn. En dus krijgen we in de 51ste minuut van deze wedstrijd. Hoekschop vanaf de uh, rechterkant. Was overigens uh, Bonucci die uh, dat schot uh, afvuurde. Waar de hoekschop uit uh, voortkomt. En Pirlo staat weer vanaf de rechterkant klaar om een bal voor het doel te geven met zijn rechterbeen. Daar komt die bal voor het doel. Wordt niet gekopt. Ja, in ieder geval niet door een Italiaan. Maar heel moeizaam eigenlijk niet goed weggewerkt door de Kroaten. Kan de bal weer uh, ingebracht uh, gaan worden door een Italianen. Ja, dan moet je het beter doen. Het is een schot van heel ver, veel te ver. Nu wel van Giacchini En zijn schot gaat over het doel van Pleticoza. De keeper van het uh, Russische FC Rostov. Italië-Kroatië is begonnen aan de tweede helft. Zes minuten oud nu. Stand nog altijd 1-0 in het voordeel van de Italianen. Wij uh, gaan praten over verkeersveiligheid, want één op de vijf dodelijke verkeersongelukken gebeurt op de Provinciale Weg. Reden voor de AWB om te onderzoeken hoe veilig die zogeheten N-wegen nu eigenlijk wel zijn. De eerste resultaten in de provincies Gelderland en Overijssel zijn nu bekend. Ik ga erover praten met de projectleider, Frank Twis, de projectleider van het onderzoek. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, maar meteen met de deur in huis vallen. Hè. Hoe veilig of hoe onveilig zijn die provinciale wegen dan in die provincies? Nou, je moet zich voorstellen, de wegen zijn niet onveilig. We zitten in Nederland en Europa op uh, een, van de, we zijn een van de veiligste landen. Maar we hebben deze wegen getest... en we zien dat uh, de provinciale wegen toch nogal wat veiliger kunnen. En op wat voor uh, zaken let u dan zo al, bij dat soort wegen? Nou, we hebben het op de manier benaderd... dat we kijken naar hoe groot is het risico op het krijgen van een ongeval. En twee... Uh, hoe uh, is het met de afloop van het ongeval... hoe ernstig zijn de verwondingen die je daaraan overhoudt? Maar waar, waar, waar kijkt u naar? Bijvoorbeeld of er een middenstreep is, brede, breedte van de wegen, dat soort criteria? Ja, je, je moet het eigenlijk zo zien... dat uh, een aantal aspecten aan een weg... zijn eigenlijk wegkenmerken die zijn gevaarlijk als je daarop rijdt. Als je een weg hebt met één baan en met twee rijrichtingen... en er is geen afscheiding met je tegenligger... dan is het risico dat je die tegenligger raakt groter en bovendien als je die tegenligger raakt, dan zijn de gevolgen van een ongeval zeer ernstig. En als zo'n weg uh, als veilig beoordeeld wordt, dan krijgt hij een aantal sterren. Hè? Dus, je, dus het aantal sterren gaat mij vertellen hoe veilig een provinciale weg is. Ja, precies. Uh, vijf sterren is zeer veilig en één ster is eigenlijk niet veilig. En hoe weet je dan of je op een vijf sterrenweg zit of op een één sterrenweg? Nou, dat kan je niet aan de weg zien. Maar als u dat zou willen weten, dan kan je op AWB.nl kijken. awb.nl. En daar hebben we deze, al deze informatie verzameld. En dat is met name bedoeld, als je nou over een bepaalde weg rijdt... waarvan je denkt dat die niet veilig is... kan je bij awb.nl kijken en dan kan je je gedrag aanpassen. Ja, dat doe je, maar je om... natuurlijk niet tijdens het rijden. Is, is het een idee om dat in de navigatiesystemen te verwerken? Nou, dat is nog verre toekomst. Eerst willen we het zo benaderen, want wij willen graag in overleg met de provincie. En die hebben daar ook al hun eerste, hebben de eerste afspraak voor om met de provincie te proberen die wegen net weer een stukje veiliger ja. te krijgen. En het ligt soms aan de weg, maar ik denk dat het ook wel vaak aan de automobilist, de automobilist uh, ligt. Hè. Provinciale wegen zie je dat er vaker harder wordt gereden dan mag. Moet je je ja. daar dan uh, op aanpassen als, als wegenbouwer? Nou, je moet het eigenlijk zo zien. De veiligheid van de weg heeft te maken met drie dingen. Dat is één, het gedrag van de bestuurder. Dat is zeer bepalend. Twee, hoe veilig is je auto? En drie, hoe veilig is de weg? Maar het gedrag van de bestuurder is het meest belangrijk. Dus ook je eigen gedrag is zeer bepalend voor het risico dat je loopt op een weg. En nog tot slot, zijn er wegen bij waarvan u denkt... Uh, nou, nog niet vertellen, maar ik ga er niet meer over? Nee, in Nederland hebben we eigenlijk zulke soort wegen niet... Maar wel kan ik de, de, zeg maar, meegeven als een weg zonder middafscherming 100 km per uur is. Wees dan voorzichtig, want daar zijn de risico's gewoon het grootst. Wij gaan u danken en wensen u succes met de verdere uitbouw van uw onderzoek. Oké, okay, graag gedaan. Ja. Terug naar Potsdam. De wedstrijd die op dit moment wordt gespeeld op het EK voetbal 2012. Italië, Kroatië en die houtkamp. Nog steeds niet beslist. Het staat wel 1-0 voor de Italianen. Maar het is een magere voorsprong als Kroaten weer in de avond gaan. Via uh, Jelovic, speler van Everton. Die uh, het heel goed deed afgelopen seizoen. Via hem gaat de bal over de achterlijn. En dan krijgen de Kroaten een... Uh, uh, Hoekschop, nee, een in inbouw. De bal is nog net uh, over de zijlijn gegaan. En dus mag er gegooid gaan worden. En uh, zie ik uh, daarvoor klaarstaan. Als we misschien eerst een wissel gaan krijgen, Serna. Nee, de wissel komt nog niet. Er is wat vuurwerk op het veld gegooid. Dat is niet helemaal de bedoeling. Vindt ook Foukojevic. Uh, en uh, Howard Webb, die kijkt eens dus even hoe het daar zit met dat uh, vuurwerk. Nou, dat wordt uh, snel geblust. Alhoewel, de rookwolken blijven nog aardig in Poznan in het stadion uh, hangen. En dan is het even wachten tot de inmoor vanaf de rechterkant genomen kan gaan worden door de aanvoerder. De man uh, uh, Serna die krijgt nu het fluitje en het signaaltje. Serna mag gaan gooien. Speler van uh, Shakhtar Donetsk, een uh, ervaren voetballer. Gaat die bal vergooien. Doet dat uh, op de penaltystip, Maar dan wordt de bal weggewerkt, maar opgevangen. Door uh, de uh, Kroaten gaat de bal weer via tegenstander van die Kroaten. Het schot was van uh, Strinic. Gaat over de achterlijn. En dus weer een hoekschot voor Kroatië. Kijken of dat dan wel iets oplevert. Want ze hebben sterke koppers met bijvoorbeeld Mansukic. Die uh, kopte twee keer. ...in de vorige wedstrijd, in die 3-1 overwinning tegen Ierland. Dit is wel even een maatje anders, terwijl er flink geduwd en gerooid wordt. En nu Howard Webb een kaart gaat pakken en geeft de gele kaart aan de Italiaan. En hebben wij niet een keer eerder gezien dat uh, er toen een penalty werd gegeven? Uh, nou, nu dus uh, niet, want Howard Webb... Geeft wel een gele kaart. De gele kaart is voor Thiago Motta. Omdat hij te veel hing en trok en duwde. Uh, maar een penalty wordt niet gegeven. De hoekschop staat wel nog altijd. En hij uh, komt nu voor het doel. Wordt gekopt door Mansoukic. Hij is de bal even kwijt. Maar kan hem vertellen. Die ligt over de achterlijn. En kan weer ingetrapt gaan worden door Gianluigi Buffon. Gespeeld in deze wedstrijd. Elf en een halve minuut. Italië leidt nog altijd met 1-0. Ja, het gevaar is even geweken voor de Italianen, Mark van Hintem. Hier onze analist vanavond voor de wedstrijden die gespeeld worden. Maken de Kroaten goede indruk op jou met die aanvallen? Ja, ze worden wel dreigend, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat ze uh, grote kopsterke mensen hebben. Ze hebben Jelovic als spits en uh, dan hebben ze middenvelder Mansukic die daar uh, steeds dreigend voorbij uh, komt. Dus elke bal zeg maar, die va vanaf de achterlijn voorgeslingerd wordt, uh, is gevaar voor de Italianen. En, uh, je ziet het nu ook dat de Kroaten nadrukkelijk uh, uh, een doelpunt willen. Ja, en, uh, er is veel activiteit, hè? er wordt hard heen en weer gerend, het ziet er allemaal energiek uit... Kan het er ook mee te maken hebben dat uh, Italië, maar natuurlijk ook Kroatië... verder geen grote hoofdrol op het Europese toneel heeft gespeeld de laatste tijd in ieder geval? Dat ze misschien wat fitter zijn? Dat zou kunnen, maar als ik dan uh, uh, kijk naar het Nederlands elftal... Hè, Van Persie uh, is ook niet gekomen met Arsenal. Uh, uh, Snijden niet, Van der Vaart niet, uh, Kuyt niet... Afgelein uh, niet af gespeeld. niet, dus nee, ik van de, denk de wiel niet. Dat, nee, van de wiel niet, dus wij hebben er ook niet veel... die, okay, dus die extra energie hebben theorie. moeten leveren. Ja, ja, dat gaat niet ja, we werken. We zoeken maar een beetje naar uh, de thema's <laughs> dit toernooi. <laughs> ja. Straks het uh, vervolg. Het nieuws uit binnen en buitenland... het EK voetbal, bundelden, door de Tour de France... en de Olympische Spelen. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. de Radio 1 Sportzomer van 2012. Dat de Italiaanse bolskoos het nummer ook wel graag zou horen en die outcome. Want mensen van 54 houden wel van de Moody Blues met question. Maar de question is nu natuurlijk, hoe staat het? Ja, 1-0 en... Uh... Op leeftijd vind je dit uh, zeker mooi. Een uh, balbezit voor Balotelli, die de bal kwijtraakt. We hebben wel een wissel moeten zien voor Prandelli. De trainer van uh, de Italianen Montolivo is gekomen voor Thiago Motta. Dat was uh, niet uit wilde, want Motta kreeg een beuk tegen het, uh, de zijkant van zijn hoofd. En moest dus het uh, veld verlaten. Maar Montolivo is een uitstekende voetballer. Speelde jaren bij uh, Fiorentina, onder andere onder Prandelli. En is nu uh, gekocht door AC Milan voor aardig wat centjes. En dus uh, zien we hem volgend jaar in uh, het uh, mooie rood-zwart van uh, AC Milan. Balbezit voor Kroatië. Dat het uh, wel probeert. Ook regelmatig in de buurt komt van uh, uh, doelman Buffon. Maar nog niet echt een uh, bres heeft kunnen slaan in de verdediging van de Italianen. Bal naar de rechterkant. Voor de Kroaten komt de bal terecht bij uh, Serna. Serna zoekt in de diepte naar iemand. Ja... Niet makkelijk te vinden. Het is een beetje hotse knots begonia voetbal van Kroatië. Een beetje hopen dat de bal goed valt als je hem naar voren ramt. Nou, nu is hij wel goed gevallen voor de voeten van Rakitic. Rakitic raakt hem dan weer kwijt. En dan kan Italië overnemen. Italië geen enkel probleem volgens nog. En dat verbaast me eigenlijk. Want ze blijven goed georganiseerd voetballen. En staan ook met 1-0 voor tegen Kroatië. Dan gaan we naar Kharkov. Daar is onze verslaggever Jeroen de Jager op het vliegveld. Waar uh, een vliegtuig helemaal gevuld met Oranje-supporters zojuist is geland. Ja, Voor de wedstrijd uh, dit weekend, Jeroen, ja, dat hadden ze natuurlijk al betaald. Ja, dat was allemaal gepland natuurlijk. Uh, desalniettemin gekomen. En ze zijn heel erg optimistisch, uh, Lucella moet ik zeggen. Uh, ik hoorde trouwens wel verhalen dat de stemming in het vlieg, uh, vliegtuig niet heel erg. ...uitbundig was. Als Nederland gisteren had gewonnen was dat anders geweest, uh, zeggen ze. Maar desalniettemin, uh, ze hebben er vertrouwen in. En het wordt sowieso toch, en, en dat is ook wel waar, uh, het kan een hele historische wedstrijd worden. Stel dat Nederland gisteren gewoon gewonnen had en, en wat logischer was geweest, door waren gegaan dan was het een andere wedstrijd geweest. Nu kunnen zij een wedstrijd meemaken, waardoor Nederland uh, ineens zich toch plaatst. Dat is het vertrouwen wat ze hebben. En eens even horen hier van Jan, want jij komt uit Groningen, hier naartoe gekomen. Je hebt niet gedacht, ik ga de boel annuleren. Absoluut niet. Absoluut niet. Nee, dit moet je toch meemaken. Dit is helemaal te gek. En ik denk dat de spanning, uh, wat dat betreft, uh, enorm hoog is. Dat, is. dat is wat we willen. Ja. Natuurlijk wil je al eigenlijk door zijn, maar het is gewoon, dit is mooi, dat moet je gewoon meebeleven. Hmm. En we komen helemaal van Groningen en we gaan het gewoon doen. <laughs> nou, dat is toch uh, ja, uiteindelijk het verhaal wat je hier hoort. Mensen die, die, die, die, die, ja, die hebben ook een uitje natuurlijk. Die vinden het leuk om in Garkoff te zijn. Dus, uh... En een functie, ja, dit... hè, want oranje kan het uh, kan het goed gebruiken. Uh, uh, vers bloed, zeg maar, uh, ja. qua supporters. Ja. ja, ze kunnen het zeker gebruiken. Support. Nou, ja, absoluut. En ik moet zeggen, dat viel mij gisteren toch wel op. Ik weet niet hoe dat in Nederland is aangekomen op de tribune. Ik vond de Nederlandse supporters toen het eenmaal uh, niet zo goed ging... toch een beetje inzakken ook. Dus uh, wat dat betreft kunnen ze zeker vers bloed gebruiken. En Jeroen, het duurt natuurlijk nog een paar nou, dagen. Hè. Wat kan je in de tussentijd doen in Garkov als nou, toerist? Kijk, dit, zijn, dit is een vlucht met 126 mensen die allemaal naar de Oranje Camping uh, gaan. Dat is een Nederlandse enclave. Dat is een feest, uh, een carnavalsfeertje die, dat daar heerst. Dus uh, in die zin komen ze de tijd wel door. In of zelf kun je uh, heerlijk vertoeven. Het is wat koeler geworden vandaag, dus dat is wel fijn, want het was drukkend heet hier. Uh, ja, dan uh, zou ik naar het museum gaan, maar ik weet niet wat ze dat doen. Ben jij daar nou al ja, het geweest, Jeroen? We <laughs> Kijk, nou, Jeroen, ben jij het al in dat museum is. geweest? Ja, ja, ja, zeker. zeker, zeker. En wat was ja. er te zien? Nou, daar heb je uh, prachtige oude uh, Sovjet-kunst, uh, sociaal realisme, zeg maar. Maar je hebt ook uh, Nederlandse meesters daar hangen. Uh, je hebt er uh, uh, moderne kunst hangen van, uh, van de vorige eeuw. Dus uh, nee hoor, prachtig. En het is uh, heerlijk cool daarbinnen. Oké, okay, Jeroen de Jager. Hoop Laten. is een belangrijk belangrijke gegeven. Hoop zal ook Kroatië nog hebben. En die outcome is het reëel. Ja hoor, zolang het 1, -1, nee, 1 0 staat, uh, Tom is 1-1 altijd uh, mogelijk. We zien een oude bekende, Daniel Pranjic. Die komt Ivan Piresic vervangen. Pranjic is nu spelend uiteraard voor, nou ja, als hij speelt, uh, Bayern München. Maar we kennen hem nog van Herenveen. En uh, hij mag invallen. De, aan de linkerkant zullen we waarschijnlijk uh, gaan zien. Als de inworp daar is. En die bal die, uh, valt uh, uh, zomaar in het strafschopgebied. Die inworp. En uh, Buffon moet erom lachen. En ik denk dat hij dat doet. Omdat Leonardo Bonucci wel heel cool en kalm... die bal vanaf een meter uh, in de handen komt van uh, Buffon. Uh, het betekent nog wel 1-0 in het voordeel van de Italianen. Pranjic dus uh, in het veld. En uh, hij speelt inderdaad uh, vanaf de linkerkant. Maakt meteen een overtreding op Christian, Christian Maggio. En uh, houdt hem eventjes uh, vast. en komt ook uh, nog even een tikje tegen de benen geven. En dan uh, krijgt uh, uh, Italië een vrije trap. 68 minuten gespeeld. Nog 22 minuten. Nog een kwart wedstrijd. Maar het is nog niet beslist om nog even op je vraag terug te komen. Omdat uh, Kroatië straks ook helemaal alles of niets zal gaan spelen. Er komen er wel veel gaten en openingen. Maar ik verwacht eigenlijk dat Italië dan veel sneller 2-0 maakt dan Kroatië. 1 -1. Maar ja, dus koffiedik kijken. Daar zijn we de afgelopen dagen heel goed in. Maar ook heel fout in. Want iedereen verwachtte dat Nederland het goed zou doen. En hebben het ook niet goed gedaan. Italië 1-0 voor tegen Kroatië. Doen het zeker goed met nog 21 minuten te gaan. We gaan het hebben over trams en bussen en van welk bedrijf mogen ze dan rijden in Amsterdam. En wie beslist dat bijvoorbeeld? Het huidige kabinet voerde in, het openbaar vervoer in grote steden ver... voerde in dat het openbaar vervoer in grote steden verplicht moet worden aanbesteed. De Tweede Kamer wil die verplichte marktwerking nu terugdraaien. Lokale overheden kunnen prima zelf bepalen hoe ze het vervoer in hun stad willen regelen, vindt de meerderheid. In Den Haag, Barbara Terlinge. Eerder al draaide de Kamer op initiatief van de SP een deel van de marktwerking in de thuiszorg terug.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 Wij gaan snel naar het voetbal Italië-Kroatië en die houtkamp. De gelijkmaker voor Kroatië wordt gescoord door Mansukic. Het is een derde doelpunt in dit toernooi. Je staat meteen topscorer mee. Maar wat belangrijker is voor Kroatië: het is 1-1 geworden. Goede voorzet vanaf de linkerkant. En Mansukic uh, profiteert eigenlijk van een enorme blunder van Chialini. Die de bal volkomen verkeerd timed En de bal uh, over zich heen ziet gaan. En dan uh, doet Mansukic datgene waar hij uh, toch wel uh, heel knap mee is. Namelijk scoren. En dan ook nog via de binnenkant van de paal. Er is weer vuurwerk uh, neergestreken op het veld. In ieder geval rookwolken. En dan zie ik Dina Thalen die in het veld is gekomen. Uh, voor Balotelli zie ik de aftrap nemen. En Dina Thalen is natuurlijk de maker van het enige doelpunt in de eerste wedstrijd tegen Spanje. Die kan er ook een houtje van uh, met eigen ogen dit jaar mogen zien in de wedstrijden tegen AZ toen hij in Oudine bij Udinese, want daar speelt hij twee keer scoorde uh, voor Udinese. Het is uh, moeilijk te zien, uh, een, een, een mistvlaag. Ja, dat zegt Howard Webb ook, we stoppen er maar even mee. Want uh, er is zoveel uh, uh, mist door die uh, rook, door, die, uh, door dat vuurwerk, dat het uh, moeilijk te zien is. En dus zegt hij nu tegen de aanvoerder van Italianen, Buffon, we doen het even rustig aan. We wachten even totdat de mist opgetrokken is, de mistvlaarde. Het staat 1-1 met nog ruim een kwartier te gaan bij Italië Kroatië. En nog ruim een kwartiertje. En dan weten we dus of ze elkaar in balans houden. Maar het is uh, half zeven. We gaan naar het nieuwsoverzicht. Half acht. Half acht al, oh, ja, natuurlijk.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 Kunstschilder Marleen Dumas krijgt de Johannes Vermeerprijs 2012. De jury heeft de prijs toegekend voor haar ongeëvenaarde vermogen... menselijke emoties vast te leggen. Het werk van Dumas is te zien in musea over de hele wereld... en binnenkort ook in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De Johannes Vermeerprijs is een staatsprijs... om uitzonderlijk artistiek talent te eren. En er is een bedrag aan verbonden van 100.000 euro.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 Gauw terug naar Andy Houtkamp. Andy, is er inmiddels weer zicht op het veld? Ja, ja, ja. We hebben weer zicht op het veld. Het is uh, nog een kwartier te gaan. 1 in de stand. Spannende wedstrijd. Leuke wedstrijd om naar te kijken. Eigenlijk al de hele wedstrijd. Italië beter. Uh, uh, het grootste gedeelte van de wedstrijd, de kleine opleving in de eerste helft voor Kroatië. En nu in de tweede helft, uh, toen ze toch een beetje alles of niets gingen spelen, de wissel Pranjic is uh, goed uitgepakt. En dan kan Italië weer eigenlijk van vooraf aan beginnen bij die 1-1 stand. Wil wel graag winnen, want ook 1-1 werd er tegen... Spanje En die laatste wedstrijd tegen Ierland zal dan wel geen probleem worden, denk ik, voor de Italianen. Maar ja, dan ben je toch nog afhankelijk hoe het verder gaat lopen in het toernooi. Balbezit voor Italië willen graag deze wedstrijd winnen. Als er een schot van Pirlo komt, een heel gevaarlijk schot. Waar keeper Pleticosa aardig wat moeite mee heeft. De bal naar opzij bokst. En dan gaat de bal over de zijlijn. Dat was weer een goed schot van Pirlo. Eigenlijk uit het niets, uit uitstand... Of was het niet Pirlo? Nee, het is Montolivo, die nieuwe man. Die die bal zo mooi uit stand schoot. Hij lijkt een beetje met zijn lange haren op Pirlo. Hij is ietsje groter, maar kan net zo aardig schieten. En daar had Pleticoza ook aardig wat problemen mee. Balbezit voor Italië. Belangrijke fase in deze wedstrijd. Wie gaat ervoor? Ik denk dat beide ploegen wel voor de overwinning willen gaan. Eh, Kroatië zijn dan, is dan zeker van de volgende ronde. En Italië heeft gewoon die drie punten hard nodig. Balbezit voor Italië via de inworp aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van Kroatië. Is het uh, uh, de bal die gegooid is naar uh, Pirlo. Nu weer bij Pirlo komt naar Montolivo. Die uh, bereikt uh, een medestand. daar is de kans en daar is geen doelpunt. En is de vlag omhoog? Ja, de vlag is omhoog. Dat betekent dat het ook buitenspel was. Dus wel of niet scoren had in dit geval niet uitgemaakt. Het staat met nog 13 minuten te gaan. Nog al, het was trouwens absoluut geen buitenspel. Maar dat terzijde. De bal ging er ook uh, langs zien we nu in de herhaling. 1-1 uh, bij Italië Kroatië. Nog 13 minuten. Mark van Inter nog even de gelijkmaker van Kroatië. Ik ben altijd dol op spitsen die deze bal niet in één keer nemen... maar hem even aannemen. Precies. En hij nam hem niet eens zo mooi aan, maar toch, hè? Ja, hij heeft de rust om, uh, om te weten waar hij staat. Hè? Dat is een bepaald uh, gevoel wat je hebt als spits. Ja, als middenvelder, in dit geval Mansuk, uh, Mansukovic. Ja, het is een, een beetje een lastige naam voor mij, maar goed. En uh, hij maakte hem vervolgens prima af. Hij was onhoudbaar, die bal. Maar wat mij nog meer verwondert, is dat een Italiaan... Uh, Cellini, uh, ja. vrij ongebruikelijk, dekt op drie meter in, in, uh, in, het, in het vijf meter gebied bijna. En volleet... dat is te ver? Ja, dat is zeker te ver. Het gebeurt zelden. En uh, Italië had het uh, volledig in handen. En uh, dit doelpunt zet de wedstrijd natuurlijk weer op zijn kop. Nog even over die spits. Want waarom uh, zoveel spitsen... De naam van Gerd Muller is een aantal keren gevallen. was ook zo'n klassieke spits die altijd aannam was 1,3 meter 3 in verhouding tot de rest van de, van de verdediging. Wat is dat, die rust? Kun je dat trainen of is dat nou echt wat een spits moet hebben? Ja, ik denk, uh, ik denk dat, uh, dat het in eerste instantie aanleg is ook. Uh, Romario had dat ook. Die, die kapt ook nog drie man rustig uit uh, op de doellijn. En dat is een bepaalde rust die je hebt. En dat, dat zijn vaak spelers die, uh, die volledig kunnen bogen op hun technische vaardigheden. Maar vooral ook de rust die ze hebben in het hoofd. Ja, mentaal sterk. Ja, inderdaad. We gaan weer even bij Andy kijken. Andy, uh, het, het wordt vrolijker en vrolijker in het stadion. Maar het staat 1-1, hè? Ja, dat was een lekke bal. die werd het uh... lekke bal? Ja, ja dat kan ook gebeuren. Ja. <laughs> Hoe heb je die die dat gekregen? <laughs> ja, geen boze buurman die er een mes in heeft gezet. Maar gewoon, uh... ja, zo'n bal die kan ook wel eens lek gaan uh, blijkbaar. Die ging het uh, publiek in en daar waren ze zeer uh, blij mee. Maar goed, de spelers hebben serieuzere zaken aan het hoofd. Want uh, staat 1-1, balbezit voor Luka Modric. en probeert 1-2 aan te gaan. Lukt dat? Nee, net niet. Dat is jammer voor Kroatië. Maar het is wel een leuke wedstrijd geworden hoor. Zeker in die tweede Helft. Nu uh, Kroatië toch ook zeker voor de winst probeert te gaan. En uh, Daniel Pranjic de bal uh, gooit, de inworp heeft genomen. Bal, uh, balletje breed uh, richting uh, Raketic. Raketic kijkt en uh, uh, speelt de bal terug op uh, Pleticosa. De keeper van uh, FC Rostov aan de don. Uh, uh, speelt de bal in de diepte en dan uh, wordt de bal doorgekopt. Maar weer opgevangen in de verdediging van Italië. Een overtreding, dat lijkt me een uh, pittige, want daar kwam ook een elleboogje bij... Ja, dat is een uh, gele kaart voor Montolivo. Ik ben heel benieuwd in de herhaling. Want volgens mij kwam daar een uh, pittige elleboog bij in de nek van uh, zijn tegenstander. Die op de grond ligt. Ik kan uh, even nog niet zien wie dat is. Ah, het is uh, uh, nummer 13, Gordon Schildenveld. echt uh, Kroatische naam. Die... Uh, Even flink geraakt werd. Nou, Het viel allemaal uh, uiteindelijk toch mee. Maar Schilderveld ligt uh, op de grond. En een gele kaart voor Montolivo. En uh, ja, als je dan de mooie beelden op de grote schermen ziet van het publiek dat hier aanwezig is. Die hebben het best naar hun zin. Op een enkele Italiaanse dame na. Want er is een vrije trap voor Kroatië. Buffon zet uh, een muur neer. Maar dat is niet nodig want de vrije trap is al genomen. Gaat uh, naar de linkerkant. Naar Raketic. Raketic met de voorzet. Komt hij aan? Nee. Maar de bal blijft in de lucht. Ter hoogte van de penalty stip. Wordt dan wel weggekopt door Italianen. En dan is de paas, de inspeelpaas, niet goed genoeg. Gaat over de achterlijn. Nog tien minuutjes. Ik denk tien hete minuten voor beide ploegen. Als het nog altijd 1-1 staat in deze wedstrijd in Poznan tussen Italië en Kroatië. Stop. Sabrina Stark. En die houtkamp. Italië, Kroatië. Zes minuten nog Tom, en het is uh, spannend. Er is uh, gebruik gemaakt om te wisselen. Een van de, de wissels is nu aan de bal. Jovinko, speler van Parma, dat het uh, goed deed in de Serie A afgelopen jaar. Ja, heel aardige voorzet Pleticosa nog aardig wat moeite mee heeft. En de bal tot hoekschop is uh, verwerkt. Deze Jovon, Jovinka, uh, Jovinko moet ik zeggen, is gekomen voor Cassano. de andere spits. En uh, de hoekschop is uh, genomen, maar wordt niet goed voorgegeven. Bal over de achterlijn en dan mag Pleticosa de bal weer in het spel gaan brengen. Andere wissel. hebben we gezien aan de kant van Kroatië, waar de speler van Shakhtar Donetsk... Maar we kennen hem veel beter uit zijn Arsenal-tijd. En niet alleen vanwege zijn voetbalkwaliteiten. Eduardo, ex-Braziliaan, nu Kroaat. En die brak verschrikkelijk zijn been ooit in een wedstrijd tegen Birmingham. Uh, iedereen dacht dat hij nooit meer zou voetballen. Gelukkig uh, is hij goed hersteld. Speelt nu bij Shakhtar Donetsk en is uh, Kroatisch staatsburger geworden. En is uh, ingevallen. Voor Jelavic, een andere spits. Balbezit voor Pirlo. In de tweede helft heeft hij niet zo zijn stempel kunnen drukken op deze wedstrijd. En ook nu heeft hij even last van balverlies. Maar Ciar eh, Giaccherini heeft de bal teruggespeeld op Bouffon. We zitten in de slotfase, nog vijf minuten te gaan. 1-1 de stand. Pirlo en Mantzukic de scorers. Mantzukic nu topscorer van het toernooi. Samen met Gomez en Zagojev. Gomes van Duitsland geloof ik. En Zagoyev in ieder geval van Rusland. Een gele kaart is er gegeven aan verdediger van Kroatië. En een vrije trap betekent dat voor de Italianen. Gordon Schildenveld heeft de gele kaart gekregen. De speler van Eindracht Frankfurt geen, heeft geen... Een ja, gevolg omdat hij nog geen gele kaart had. Twee gele kaarten heb je de wedstrijd Wel gevolgen vanwege een vrije trap. Vanaf de rechterkant uh, gaat hij genomen worden door Andrea Pirlo. Pirlo kijkt eens naar de bal. Kijkt eens naar zijn medespelers. Wie loopt de vrij. Lini mee naar voren onder andere. En de Rossi mee naar voren. Daar komt die bal voor het doel. Wordt weggekopt door de Kroaten. Wel de lucht ingekopt. En dan het fluitje van Howard Webb. Omdat er een duwfout is begaan door Claudio Marquistio. En dus... Rijtrap voor Kroatië in de slotfase. Nog vier minuten. 1-1. Nou, Mark van Hintem, jij zit te genieten hier van het uh, temperament van de Italianen. Ja, dat is geweldig. En ik moet zeggen ook van de Kroaten. Want die, uh, die zetten vol druk nu op de Italianen. En uh, dwingen ze om, uh, om snel te handelen. En ja, dit is echt een hele mooie fase in de wedstrijd. Ja, het is 1-1. Is, is dat erg voor de Italianen? Nee, is niet erg, want die hebben natuurlijk nog uh, um, als laatste wedstrijd uh, de Ieren. En die zullen ze zeer waarschijnlijk wel gaan winnen. Alleen ja, je bent wel afhankelijk van. En als je deze wedstrijd uh, drie punten pakt, dan ben je vrijwel zeker dat je het gaat redden. Ja, want ze hebben al een keer gelijk gespeeld. En dan ben je dus afhankelijk van de wedstrijd uh, Kroatië-Spanje, wat daar dan gebeurt. Ja, daarom. Dus vandaar ook dat je ziet dat beide uh, uh, landen toch wel gas geven in die, uh, in die laatste minuten. Om uh, de overwinning veilig te stellen. Italië eh, koos wel heel erg voor het verdedigen van die 1-0 voorsprong. Beproefde tactiek in het voetbal. Is dat dan toch? Dat ene moment, roep je het dan ook niet een beetje over jezelf af? Nou, ik vind wel dat ze kans hebben gehad om, eh, om het af te maken, om die 2-0 te maken. Alleen dat lukte niet. En uh, ja, ik vind dat daar ontbreekt het wel een beetje aan hoor. Want ik vind Balutelli uh, toch ook niet het grote genie uh, waarvoor hij altijd aangezien wordt. Hè, want het is een fantastisch talent, zegt iedereen. Ik zie het te weinig terug. Ik vind dat, uh, ik vind dat ik, uh, hij niet zo fijn besnaard is. Het is een, een krachtmens, uh, maar zo werkt hij ook af. Het is allemaal op, op basis van de fysieke kracht, hard Maar weinig bekeken, vind ik. Spannende slotfase en die Houtkamp. Heel spannend. Net een voorzet vanaf de rechterkant voor Kroatië bij die 1-1 stand. En dat zag er gevaarlijk uit, maar de bal werd net weggekopt over de zijlijn. Howard het Web zegt inworp voor Kroatië. En dan uh, denkt uh, Ivan uh, Strinic van: ik neem een uh, vrije trap daar. Maar Howard Webb zegt: nee, je moet ingooien. En dat gaat ook gebeuren. Een meter of vijf van de cornervlag vandaan is die bal uh, gegooid naar Luca Modric. Modric, bal terug naar Strinic. Strinic uh, met het rechterbeen probeert die voorzet te geven. En die komt nog redelijk aan. Ook kan gekopt worden. En dan uh, blijft het balbezit voor de Kroaten. Bal in het strafhofgebied weer weggekopt door de Italiaanse verdediging. En de bal nu heel hoog de lucht ingespeeld. ...wordt weer teruggebracht richting het strafschopgebied van uh, Italië. Maar dan is het uiteindelijk de, een van de kleinste mensen, Giagherini, die de bal naar voren trapt. Maar daar is weer buitenspel geconstateerd. En dat uh, was uh, van Antonio Di Natale. Die nog geen bal heeft geraakt in deze wedstrijd in zijn invalbeurt. Uh, alleen maar buitenspel heeft gestaan. Wat het overigens ook niet is. Want uh, hij startte op het juiste moment. En dat zijn toch belangrijke momenten. Maar goed, het uh, balbezit is voor Eduardo. Eduardo draait zich aardig vrij. Eduardo nog altijd in balbezit. Bre speelt de bal breed. Kan schot komen van Schienic. Ja, die kan aardig verdedigen. Maar uh, zijn schoten zijn niet van Dienaert. Dat je daar als bouffon nacht van wakker moet liggen. Hij kan de bal pakken omdat de bal hoog over het doel ging. We zitten in de slotminuut van de wedstrijd. Spannend. Krijgen we nog een minnaar in deze wedstrijd? Of wordt het... Uh... Hopen, bidden en vrezen in de rest van de wedstrijden voor beide ploegen. Want dat, eh, zoals Mark van Intum terecht zegt, Italië waarschijnlijk wel wint van Ierland. Dat is een feit, maar, of nou nog geen feit, maar dat is een uh, goede mogelijkheid. Maar dan nog is niemand zeker. Dan is de laatste wedstrijd tussen Spanje en uh, Kroatië is van eminent belang. Nu de vrije trap. Wordt het zo belangrijk of gaan we gewoon een overwinnaar krijgen in deze wedstrijd? Het is een leuke wedstrijd geweest. Beide ploegen hebben aardig gevoetbald. In ieder geval aanvallend gevoetbald. De bal gaat richting het strafschopgebied, Wordt opgevangen door Modric. Speelt de bal even breed. Gaat uh, naar... Uh, uh, wie was dat? Uh, en Via Srinic. Srinic gaat de bal voor het doel. Maar Buffon, 34 jaar jong... 116 inter, uh, Interlands en uh, top Interland uh, uh, achter zijn naam. Ook vandaag weer goed spelend, kun je daar niet bang voor maken. We krijgen vijf minuten extra tijd, die zijn ingegaan. Balbezit voor Italië, een overstapje. Maar dat is niet al te van Montolivo of uh, van uh, Pirlo. Want de bal komt niet bij zijn ploegenoot Giovinco uh, terecht. Balbezit dus voor Italië. Vijf minuten extra tijd. Ik hoorde iets in mijn koptelefoon, maar ik weet niet wat. Ik vraag het even. Ja, of dat is, is niet kan. echt voor jou, Andy, bedoeld. Maar uh, weet je, we komen zo heel even bij terug. Even naar Mark van Hintem. Uh, Mark van Hintem, wie vind jij in deze slotfase de sterkste indruk maken? Ja, ik vind nu uh, de Kroaten sterker, hoor. Die, uh, die maakt het Italië heel erg moeilijk. En ja, dat is compleet onnodig. Want ze hebben nog, nogmaals 75 minuten die wedstrijd totaal uh, in handen gehad. Maar ja, je ziet wat een tegendoelpunt kan doen. Dan slaan de zenuwen wat toe. En waar Italië in, in de vorige wedstrijd tegen uh, Spanje fantastisch in was. Namelijk uh, de diepte zoeken met die kleine spitjes. Uh, bijvoorbeeld die Natale. ja Dat is nu nog niet gelukt. En Andy. Uh, ja, ja nou, de goede kans hoor. Ja, Montelivo was uh, dichtbij, maar uh, verslikte zich in de bal. En nu is het weer aan de andere kant. Uh, balbezit voor de Kroaten. Raketic met de opening naar de linkerkant. Goed aangenomen door Mandzukic. Mandzukic met Kielini tegenover zich. Maar <laughs> wat een beul is dat, zegt die Kielini. Nee. De ingreep uh, is op te ballen, want het was een uitstekende ingreep. Maar Mandzukic heeft ook uh, uh, nog een beetje meegekregen uh, van Kier. Uh, tegen de enkel. En dat uh, zal vast pijn doen. Maar het was een ouderwetse. Zo'n echte Italiaanse ingreep. Uh, goed kijken naar de bal. En rammen van jij wil bij mij er langs. Nou dan moet je echt. Uh, jij komt er bij mij alleen maar langs in een kist. Want uh, voor de rest kun je het vergeten. En dan die sliding. Die keiharde sliding. Een uh, tackle. Oh, ik zie hem nog in de herhaling. Ja ik hou dan wel van als uh, zelf ex-verdediger. Uh, ik denk dat uh, Mansoek iets daar iets anders over denkt. Die loopt alweer. Nu een uh, teko aan de andere kant. Maar Howard Webb zegt ook hier hiervan niets aan de hand. Bal gespeeld. Mansukic komt teruggelopen uit buitenspelpositie. Laat de bal aan zich voorbij gaan. En dan Chiellini die de bal terugspeelt op Buffon. Nog 2,5. Bijna drie minuten te gaan in de extra tijd tussen Italië en Kroatië 1-1. Maar hier speelt natuurlijk ook dat uh, Italië weet als het verliest is het klaar. Hè? En dat heeft Kroatië nog niet natuurlijk. Nee, klopt. Uh, Kroatië speelt met een veel veiliger gevoel. En uh, dat maakt het ook makkelijker om dan vol gas te gaan en risico's te nemen. Uh, voor Italië is het inderdaad over. En uh, je ziet het ook in de, in de vastberadenheid van de tackle van Cellini uh, uh, daarnet. Ja, dat is alles of niets. Het is alles of niets en uh, het wordt gewoon 1-1, hè? Ja, daar ga ik wel van dan, dan, dan, dan blijft deze ronde spannend, Andy. En dan worden de laatste wedstrijden gelijk tijd gespeeld? Ja, kwart voor negen. Uh, dat uh, is dus uh, belangrijk. En uh, dan kun je ook niet uh, verwachten dat de Chinezen op de tribune zitten. <laughs> Met een telefoontje in de hand. Uh, Mario Mandzoekic. Ja, Bel-Chinezen. Die kreeg toch wel oh. het, het woord uh, van de afgelopen jaren. Ja. Uh, Mario <laughs> Mandzukic, de speler van Wolfsburg en maker van het uh, doelpunt voor Kroatië... is toch uh, dermate geblesseerd geraakt bij die ingreep dat hij uh, eraf moet, vervangen moet gaan worden. Dat kan nog, omdat uh, de Kroaten uh, volgens mijn papieren nog een wissel te gaan hebben. Hij heeft wat uh, pijn en uh, zal toch uh, heel belangrijk kunnen zijn in de wedstrijd tegen Spanje. Uh, volgende week, aanstaande zondag als ik het, uh, maandag, als ik het uh, wel heb. Maandag? Ja, Mansukic. Man rustig, dacht ik. Oh, dan is het... Nou ja, dat moet ik even ja, naar Ik ga het uit. even opzoeken voor je. Uh, Mansukic gaat in ieder geval uh, naar de kant. En dat betekent dat er wel een vrije trap nog staat. En de invaller Nico Kransjar mag er dan vast wel in gaan komen. Ja, Nico Kransjar komt erin. Maar er staat een vrije trap voor Italië. En dat is op een plekje. Uh, Plettere, prettere plek. Uh, de, namelijk aan de linkerkant. En natuurlijk Pirlo met het rechterbeen zal die bal een flinke zwaai geven. Richting de tweede paal. Kijk uh, waar die bal uh, komt. Daar is de vrije trap. Oh, laag gespeeld, niet goed gespeeld. Makkelijk weggekomen door de verdediging van Kroatië. Dit zijn mogelijkheden die je niet mag laten lopen in uh, de slotfase. Via Pirlo is de bal wel weer in uh, Italiaans balbezit gekomen. Maar Pirlo is een stuk minder in de tweede helft dan hij in de eerste helft was. Als er toch nog bijna gevaar komt... Uh, in de aanval voor Italië. We zitten in de slotminuut. Er zal nog wel wat tijd bij komen. Omdat er die blessure was van Mandzukic in de blessuretijd. Die al vijf minuten bedroeg. Waarvan die vijf minuten nu voorbij zijn. Maar er zal zeker een minuutje bij gaan komen. Als het goed gelopen wordt. Je had gelijk Andy. Maar Dank je. Het bezit nog altijd voor Italië. en gaat de bal naar voren. En wordt opgevangen door de Kroaten. Oh, een misverstandje met onder andere Luka Modric. Maar dan wordt er goed hersteld. En nu is de mogelijkheid. 3 tegen 3. Als Eduardo ergens aan de linkerkant. 3 tegen 3. Italianen komen als een speer terug. Ja, Eduardo nog altijd de bal bezit. In het strafstopgebied. Nee. Hij speelt de bal zomaar tegen zijn tegenstander aan. En dan gaat de bal over de zijlijn. Zijn tegenstander... Sorry, Chiarini, Gira Giaccherini die de bal over de zijlijn ziet gaan. Nee, Eduardo had hier meer mee moeten doen. Nu levert het slechts een inmoorp op. Maar die komt dan voor de voeten van een van de spelers van Kroatië. Maar gaat de bal hard richting het doel van Buffon. En ik zei het al, de sluwevos moet je beter voor zijn om die te kunnen verschalken. Het is één keer gelukt door Mandzukic. Eén keer een doelpunt aan de andere kant. Dat was het eerste doelpunt van de wedstrijd van Pirlo. Betekent dat het 1-1 eindigt in Poznan. Bij Italië, Kroatië. Dat betekent dat de Kroaten nu vier punten hebben in deze pool. De Italianen hebben er twee en Spanje heeft er één en gaat spelen tegen Ierland die er nul hebben. Um, Mark van Hintem, um, alles opgeteld wel een uitslag waar we mee kunnen leven? Ja, denk ik wel. Als je de tweede helft uh, bekijkt, dan, uh, dan uh, ja, komt Kroatië gewoon goed terug. En is het uh, terecht dat het 1-1 is geworden. Dat Kroatië, dat onttrekt zich altijd een heel klein beetje aan ons blikveld. We weten wel een beetje dat het technisch vaardig, je zei het ook al, temperamentvolle mensen. Hebben toch vaak een goed team, hè? Het is toch ook niet zo'n groot land. Het is toch ook echte voetbalcultuur, hè? Ja, klopt. Ik denk uh, dat je in het verleden hebt gezien dat er heel veel grote voetballers vandaan komen. Wat daar altijd een probleem is geweest... is om een eenheid te smeden. Vooral met die verschillende culturen en uh, gebieden die ze daar hebben. En uh, nu daar duidelijkheid in is gekomen... denk ik ook dat dat uh, voetbal een stap gaat maken in de toekomst. Je bedoelt duidelijkheid sinds de oorlog in Joegoslavië? Ja, ja, ja. dat denk ik echt. Want die, uh, ja, al die verschillende etnische uh, ja, nationaliteiten en, en ja, dat is gewoon een probleem geweest. En uh, als je in, in een team moet spelen met spelers die wie eigenlijk niet in het team wil staan... en dat is gebeurd, ja, dan, uh, dan gaat het moeilijk worden. Ja. We gaan even rekenen in deze pool, want het is allemaal niet zo denkbeeldig... dat ze allemaal van Ierland winnen, maar die wedstrijd valt er dan af. En stel eens dat uh, Spanje-Kroatië ook gelijk wordt, dan gaan ze dus allemaal met die punten... En dan gaan de doelpunten uh, uh, ja. voortellen. Italië zit nu op twee keer 1-1. Uh, maar je kan je ook voorstellen dat met een 2-2 tot slot... om maar eens even een naar scenario te rekenen... zijn Spanje en Kroatië En Dus ja. we, we krijgen wel uh, berekeningen de komende dagen. Ja, dat klopt. Dagen, ik, denk, ik denk dat die hier het hasje zijn. Want zowel de Spanjaarden... Um, die, die vanavond tegen de Ierians spelen, zullen daar rekening mee houden. En uh, dat zullen de Italianen ook doen in die laatste wedstrijd. Dus dat wordt leuk. En stellen die Ieren echt helemaal niks voor? Kan je niet zeggen die eerste wedstrijd was gewoon een beetje pech? Uh, ze moeten nog geen toernooi komen? Nou, die Ieren hebben, die beschikken natuurlijk wel over uh, fysieke kracht en mentaliteit. Hè? Want die gaan tot het gaatje. Alleen uh, wat je ziet is dat, uh, dat ze gewoon kwalitatief tekort komen. En, uh, en vooral in de tweede helft, dus zag ik dat ook in de vorige wedstrijd. Ja, dan komen ze ook conditioneel tekort. Uh, we, zijn, we zijn nou een klein Week bezig. Uh, als je nou afgelopen week even door je hoofd laat gaan, wat is nou het beste elftal op dit toernooi? Goh, ja, ja, dat is een vraag. Uh, ja, dat is een, ja. Een, een, een hele lastige. Ik denk, uh, ik denk uh, dat, uh, dat ik dan toch uh, Duitsland uh, het hoogst inschat. Ja. Tom? En schat je dat in op basis van uh, het feit dat Duitsland zonder superieur het voetballen zo geweldig uh, het, het, het team heeft en ook zo duidelijk het resultaat kan bepalen? Zeg maar. Ja, precies. Ik denk dat zij uh, op, op elke positie uh, uh, de spelers hebben voor het juiste team. Je bent niet met mij me eens? Nee, er wordt gefluisterd uh, Rusland in mijn oor. Wat, wat vind jij van de Russen tot nu toe? Ja, ik vond, ik vond de Russen in de eerste wedstrijd uh, heel goed spelen. Uh, in de vorige wedstrijd vond ik het allemaal uh, toch iets minder. En uh, wat, ik, wat ik opvallend ben, vind van de Russen, is dat Asya Vin aanvoerder is. Nou, dat vind ik uh, iemand die ik nooit aanvoerder zou maken. Want dat is een jongen met een non-persoonlijkheid. Uh, non ja, een non-persoonlijkheid? Volgens mij bestaat dat niet. <laughs> nee, heeft staat niet. persoonlijkheid. we snappen het wel, we snappen het wel. We ga verder, geen uit. grote persoonlijkheid? persoonlijkheid. Ja, dat denk ik wel. <laughs> wat, wat voor woord snap hij? jij nou straks? Nou, Ga even rustig <laughs> door, non de, de, de, de, de tijd, nee. bel Chinese, non-persoonlijk, ja, ja, ja. Ja, dat was het. Ja, Dank je wel, Mark Maar ja, Is dat wat jou betreft, uh, de, zeg jij, die Russen maken in, in dat opzicht toch... die Duitsers zijn ook verder ervaren met spelen van dit soort grote wedstrijden? Ja, duidelijk. die zijn ervaren. Uh, ja, ik, ik vind dat gewoon het beste elftal. En Inderdaad, ze spelen nog op 80%. Die moeten verder nog in het toernooi groeien. En ik denk dat zij uh, ja, misschien wel de meeste kans maken. Mogen we om het bruggetje dan te maken ook nog even op Spanje wachten, meneer van Hintem? Ja, oké. Okay, maar goed, de Ieren zijn <laughs> geen graadmeter. De Ieren zijn geen graadmeter, dus die wedstrijd moet wel gespeeld worden... maar de uitslag staat vast, wat jou betreft. Ja, maar de Spanjaarden hebben geen spits. En uh, dat is toch uh, wel Torres? lastig op te vangen. Geen goede bedoel je? Ja, Torres die, die, die valt dan in hè, en die heeft heel veel kansen nodig. Het, iedereen gunt hem eigenlijk van harte dat hij uh, die ballen erin gaat schieten. Maar voorlopig uh, uh, ja, spelen ze gewoon nog met een verredelde middenvelder als spits. Jij mag uh, lekker blijven zitten om die wedstrijd hier te volgen bij uh, Radio 1 Sportzomer. Dank voor jouw commentaar bij de wedstrijd Italië-Kroatië. Het blijft ongelooflijk. Spannend in deze groep. En de Sportzomer gaat natuurlijk gewoon door en gaat ook die wedstrijd gewoon volgen, waarin de Spanjaarden zullen moeten gaan winnen. Wat ons betreft, onze tijd zit erop, maar wij worden keurig afgelost. Want tot 11 uur gaat Radio 1 Sportzomer door. Wij geven de microfoon graag over aan Herman van der Zand en Robert Meder. Prettige avond.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 Konica Minolta. Veiligerbestaatniet.nl Dit is Radio 1.